4 uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. De Belgische premier Leterme geeft op dit moment een persconferentie... over de nationalisatie van de Dexia-bank. Hij bevestigde dat de staat het Belgische deel van de bank... voor de prijs van 4 miljard euro voor 100 overneemt. Volgens Leterme wordt de bank weggehaald uit een risicovolle omgeving... en worden de tegoeden van de spaarders volledig zeker gesteld.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 Ja, go goedenacht. Terug. <laughs> oh, okay. Dit uur uh, probeer ik twintig uh, liedjes te draaien... die genomineerd zijn door de lezers van het Parool... voor de eretitel Lijflied van Amsterdam. Een behoorlijke eer, zou ik zo zeggen. Nou, eind juli startte schrijver en journalist Paul Arnaal Arnoldussen... samen met muziekarchivariërs en kenner van de historie... van het Nederlandse lied Maarten Eilander... een ware competitie in het Parool. En daarbij gaven ze iedere week tien uh, titels op... gekozen langs de lijnen van een uh, wekelijks wissel. Thema. Hè. Lezers konden op de site van de krant dan luisteren en stemmen op twee favorieten. En nu, na 5 oktober, zijn er dus twintig titels over. En nu moet u daar uw ultieme Amsterdamlied uitkiezen. Dat kan natuurlijk via de site van het Perol, maar ook op mijn site, www.adelinevanlier... Uh, daar staat ook een rechtstreekse link naar die kiespagina. Nou goed, ik zou het ontzettend leuk vinden... als u na het horen van dit uurtje de moeite wilt nemen... om, om inderdaad echt te gaan stemmen. Goed, uh, reserveer ook vooral een ticket voor het Grand Gala in Carré... op 14 november. Komen we elkaar misschien tegen, vind ik leuk. Nou, uh, wat ik vorige week nog niet gemeld heb... is dat Paul Arnoldussen ook uh, uitgebreide teksten geschreven heeft... bij alle nummers. En daar zal 14 november ook een boek van verschijnen. Plus een cd met uh, de favoriete nummers. Nou, vannacht uh, zal ik uh, ingekorte in, in info uh, geven... die hij uh, vaak uh, in, in het Parool publiceerde. Anders kunnen we niet genoeg liedjes draaien. Goed, uh, Het eerste favoriet bij het thema Ode aan Amsterdam... is een door uh, Willy Alberti en Wim Sonneveld gezongen lied... van Ad van der Gijn van het cocktailtrio... met tekst van een uh, Wim van Dam. Dus we moeten terug naar 1968. Mooi Amsterdam. Huizen en bomen een gracht en grachten en plein, Wat typische humor een tikkeltje pijn. Amsterdam. Wat pijn en een tranen en een hoop sentiment. Een woonbouworkest en een oud Amsterdam. Een stad met capsules en af en toe zoe. Maar één ding is zeker: een stad met gevoel. Amsterdam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 er is nergens een stad waar je zoveel plezier kan beleven. Ik kan Londen, Parijs en Berlijn, maar geen stad waar ik zo graag wil zijn. Amsterdam, Amsterdam.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 citeer nu even Paule uh, Arnoldussen. Uh, die zegt bij het volgende nummer... Geniaal? Mwah! Er spraken van een hart dat verloren is, van grachten, van torenklokken die steeds zeggen... vol Amsterdam, ik blijf bij jou zolang ik leef. Maar wie zal het tegenspreken? En we hebben het hier over Manke Nelis... die deze tekst van Nico van Duin... Kon van Orsau, in 1977 opnam. Begeleiding? De beste jazz- accordeonist ter wereld. Johnny Meijer. Staffie in de mondhoek. Kreeg mot met Nelis? Jammer. Maar kreeg ook een stambeeld. En ze zijn nu voor altijd verbonden met elkaar hè, op de Elandsgracht. Hoe bent je mooi? met je grachten, je Jordaan en Rembrandt blijven. Die jou wonen, vergeet je nooit.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 Ik blijf bij jou, zolang ik leef. Ja, met, met excuses voor het begin van het nummer, want er ging iets mis. Het is een, uh, ik heb alle nummertjes op een CD gebrand, maar misschien is daar iets mis mee, ik weet het niet. We gaan het proberen. Uh, liedjes uit en over de Jordaan nu. Hè. Is dit het ultieme lijflied? Het volgende lied? Het dateert van 1955. De muziek is van Harry de Groot. Tekst. Piet Visser, hè, die pseudoniem... Pie ve veris uh, gebruikte. Nou, de oorsprong van het lied ligt in Zandvoort, waar Piet en zijn vrouw uh, weer eens een plansbui over zich heen kregen, kregen. En dan zei mevrouw Visser: geef mij mijn Amsterdam. Nou, het werd een van de grootste hits van uh, Johnny Jordaan. In het lied gaat uh, Klaverjasclub schoppen 9, een week naar Parijs. Nou, die club bestond echt, maar niet als kaartclub. Het was de naam van het groepje familieleden van Johnny Jordaan dat Johnny als koortje ondersteunde.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 Zijn amstelen het uit, van die molken ben ik rijk en gelukkig tegelijk. Wakker op zee, van de hoogte kreeg je te paard. Als de slager niet toevallig net zo'n lange stal te greep, had die nooit geen brood meer gebaard. Van de schrik gingen ze gewoon naar beneden. En toen toekomst op de zei: geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. Zijn anspelen het tijd, want die moken ben ik rijk in gelukkig de galach. met een miljoen. Ik was dat leuke fluitje op het laatst helemaal vergeten. Nou goed, Johnny Jordan was dat. Uh, en nu een hele sterke titel, denk ik. Een mogelijke winnaar. Uh, nou, dat is deze eigenlijk al. Hè? Maar uh, hier nog zo'n nostalgische classic. Aan de voet van die mooie Wester. En dat dateert uit 1951. En die is dus van voor de laatste Jordaanmode. mode En de muziek is van Tom Erich, destijds befaamd afro-pianist. En de tekst is van Jaap Schauer. Mom. En dat is de vader van Rita Corita. En die was naast schrijver ook uitsmijter, portier en worstelaar. Hij werd zelfs ooit zevende bij de Olympische Spelen in Antwerpen. Dat was in 1920. Nou, ik kies voor de uitvoering van Frans van Schaik. Ik ben Ik heb er bestrooid en gespeeld. Ik heb er mijn hartje verloren. Ik heb er veel leed mee gedeed. En waar ik ook kom op de aarde. Dan zal ik steeds van jou vertellen van die mooie en fijne jardam. Aan de van die mooie bersten heb ik vaak. Het van die mooie, die en komen er op de rimpels van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 Om waar ik ben geboren te sterven in jouw fijne en vier jaren dan. aan de voet van die mooie bergster heb ik vaak in gedachten gestaan. Dromen, van die mooie die de Frans van Schaik. Uh, volgende lied. Dat is een evergreen van Frans Halsema uit 1970. En de muziek is van Harry Bannik. En van wie is de tekst? Nou, daarover zegt Halsema's laatste partner Ria Groeneveld. Dan had Frans een begin, bijvoorbeeld... Het weer is bijna opgehelderd, het is zondagmiddag buiten Veldert. En dan belde hij dat meteen door aan Michel van der Plas. En die riep dan, ik kom. En samen maakten ze dat lied dan af... Nou, de tijdgeest in uh, Zondagmiddag Buitenvelder, moet je je voorstellen. De mensen achter de ramen wachten op het begin van Monitor. Monitor was het eerste televisieprogramma dat op Zondagmiddag werd uitgezonden. He, de gierende DC-9, die later Bo Boeing 717 werd gedoopt, wordt overigens sinds 2006 niet meer gebouwd. Luister.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 Er worden zakjes friet gehaald, laag over buitenveldert daut, huilen in deze negen. Franse Halsema. En nu de eerste hit uit 1979 van Drukwerk. De band onder leiding van opstandeling Harry Slinger. Ook alweer een zestiger nu. Nou, Toen nog amateur, want van beroep was hij jongere werker in Amsterdam-Noord. Dus als er iemand uit ervaring sprak, dan was hij het wel. Als zijn wetten, dan moet ik dan nou leven. Kansen worden er niet gegeven. Scholen en bazen die houden me klein. Zou er een antwoord voor mijn vragen zijn? Wat ik vervel, ik vervel, ik vervel. Dit is de Scope! En dan uit het buitenland. Kent u het volgende lied over die tulpen uit Amsterdam? Ja, natuurlijk. Nou, Ik citeer eventjes weer Paul Arnoldussen, want het heeft een hele geschiedenis, dit lied. Het, he, uh, de Duitse liedjeszanger Klaus Gunther Neumann die trad in uh, 1953 in het Tuschinski op. En hij maakte de dag erop een tripje naar de Bollevelden. En kort daarna schreef hij een liedje. Tulpen als Amsterdam. Dus hij wist heus wel dat die tulpen helemaal niet uit Amsterdam kwamen. Maar ja, had hij het dan over lissen of Aalsmeer moeten hebben? Zijn muziek uitgeven, nou, die vond die tulpen helemaal niks. Dat vond hij een lelijke oeklank. Roze wilde hij horen. Nou, dat vond hij Neumann weer niks. Want liedjes met rozen nou, die zijn er genoeg. Het is dus het lied, ging de la in. Nou, drie jaar later stuitte tekstschrijver Ernst Bader erop. Nou, hij schaafde de tekst wat bij en vroeg Ralf Arnie... die in werkelijkheid trouwens Dita Ras heette... om een nieuwe melodie te maken. En Arnie die hield eigenlijk heel veel van, uh, van de bloemenwals... uit de notenkrakersuite van Tchaikovsky. Want het loopje bij 1000 Rode, 1000 gele, Alles wordt een weer datzelfde. Nou, dat kan je er vrijwel toon voor toon in horen. De platenmaatschappij Polydor die bestemde het lied voor ene Gerhard Wendland. maar ja, die bleek op het laatste moment uh, dat alles in gereedheid uh, toen alles in gereedheid was, dat hij was ziek. Nou, geen nood. Uh, de Vlaamse zanger uh, Jean Walter uit 1922 geboren 1922, die uh, had in uh, 1954 zijn eerste hit met Heideroosjes. en hij was voorhanden. Hij nam de plaat op en tegelijkertijd ook een Nederlandse versie. Nou, in die tijd gunden de mensen elkaar niet zoveel. En Phonogram maakte een eigen opname van het lied... om de concurrentie met Walter en Polydor aan te gaan. Nou, de keus viel toen op de radioomroeper Herman Emmink, geboren in 1927... die nog pianoles had gehad op het conservatorium. Hij nam het lied op, op 14 mei 1957. En daarna volgden natuurlijk nog heel veel artiesten. Het nummer werd een wereldhit. Onder meer dankzij de Britse zanger en acteur Max By Graves. Nou, tot slot, aanvankelijk konden we de opnames van uh, Jean Walter niet vinden. De, hè, de niet meer zo piepjonge Herman Emming die was bereid de trappen te bestijgen naar zijn zolder om die plaat op te zoeken. Dus we zijn hem heel dankbaar. Wanneer Frühling komt dan schicke Tulpen aus Amsterdam, wenn der Frühling komt, dan vlieg ik dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn ik wiederkom, dan bring ik dir Tulpen aus Amsterdam. Tausend rote, tausend gelbe, alle wünschen dir dasselbe, was mein Mund nicht sagen kann, sagen Tulpen aus Amsterdam. Ich hab dich so gerne, sagte zu meisje der Jan. Morgen muss ich in die Ferne, Anje, was machen wir dann? Und an der uralten Liebe küßet sich zählich die zwei Ich hab dich so lieb und du hast mich lieb, ach Antje, ich bleibe dir treu. Wenn der Frühling kommt, dann schiep ich dir Turpen aus Amsterdam. Wenn der Frühling kommt, dann schiep ich dir Turpen aus Amsterdam. Jean Walter. De volgende Buitenlandse Ode staat er natuurlijk ook in.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 Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, pleins de pierres et de Maar dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent, dans la chaleur épaisse, des langueurs océan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 Nou, dat is prachtig niet. En nu uit de uh, categorie Joodse zangers uit Amsterdam. Ik kent u vast niet. Sally's Romeijslied, of wel, Sally. Het komt uit de film uh, Bleke Bed uit 1934. Het, is, uh, het gaat over een wijze ijskoopman die de mensen op zijn duimpje kent. Hij geeft commentaar op de mensheid. Het is in de jaren dertig uh, door uh, Louis Davids gezongen. Maar uh, het is ook nog eens uitgevoerd door Lex Goudsmit. Maar nu laten we Sylvain Pons het zingen. Een mens heeft in zijn leven toch veel zorg aan zijn kop, om te blijven een nette, brave man. En als je wil fatsoenlijk zijn, dan heb je strop op strop Je wordt er geregeld naar Isfab Mijn buurman in zijn zaak, heeft ze reuze rijk gemaakt Gezwendeld en niet, zonder hart of ziel Een man die altijd bocht, en ik, ik blijf geschochten Ik ben en blijf, een arme slemier want ik ben Sally, googe me Sally, die de mensen op zijn duimpje kent. Hoeveel mensen in de rat heb ik van mijn kleine krat nog wat gegeven? Zal ik leven, maar ik blijf Sally, om me Sally. Toch zegt men, ik ben een ouwe nacht. Dan schud ik alleen mijn kop, geef me geel geen antwoord op. Ik ben Sally met zijn rood ijskaart. Het leven is een schouwtoneel, heeft Vondel al gezegd. En hij wist het, hij had een goede kijk. En ieder mens die speelt zijn rol. ...en krijgt daarbij zijn deel. Maar de delen zijn niet allemaal gelijk. De tijden zijn veranderd. Er is veel gecultureerd. Maar het mensdom, dat heeft nog niet meer geleerd. Er is al jaren crisis. Dat wil zeggen dat het mis is. Dat menig een het nodige ontbeert. Dat zegt u, Sallie. Onnozele Sally, ik zie de zaken door mijn eigen bril. Als er niet zo'n hebzucht was, haat en neid, verrast tot ras, als grote heren het maar proberen, maar het blijft bij zwetsen en alsmaar kletsen, en ze raken steeds meer in de war. En ze drinken weer een glas. En de zaak blijft zo die was. Dat zegt Salih met zijn roomijspaar. Het volgende lied vind ik echt prachtig. En wat schrijft Paul Arnolders erover? Pas vanaf begin jaren 60 werd in wat bredere kring over het lot van de Joden in de oorlog gepraat. Het nummer Amsterdam huilt van Rika Janssen, Zwarte Rik, 1964, kwam toch nog wel als een schok. Zoals ik een beetje atypisch voor de zangeres van Mewigie was een stijfselkissie. Nou, geschreven door haar partner Kees Manders, u weet wel Doris, aangrijpend lied met als eerste zin, ja, als vader weer bladert in zijn fotoboek. Maar dat is nu net iets te zonnig, want het overgrote deel van de Joden in Amsterdam kon zich destijds helemaal geen fototoestel permitteren.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 Had je een dag eens geen mazzel gehad? de Verhaalt hoe de sabbat begon, dan sta je versteld als hij weer vertelt hoe de voorzanger Hallelujah! Milo, hij nu daar schoon bij het gannekenfeest. Kogel met peren. Wie dat niet nast, kan het ook niet waarderen. Het boek gaat in, en met het droog in zijn ogen. Fluistert hij. Voor de hele wissel. Nou, mij ontroert het gewoon weer. Het volgende lied is uh, geschreven door een bossenaar. Iemand uit een bos, Wim Kersten. Maar Johnny Krijkamp maakt het beroemd. Er is een Amsterdammer doodgegaan.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 Er is een Amsterdammer dood gegaan. Die hoek is leeg daar in het stamcafeetje. Die soms nog aan hem denkt, is Tante Sjaan. Die mist hem iedere dag nog wel een beetje. Het pirament gaat door de straat, en je is er niet meer bij.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 En Johnny Krijkamp. Ik ga het niet halen, alle 20 uh, genomineerde nummers voor vijf uur. Ik ga nu de commentaren van Paul Arnoldersen skippen. Moet u zijn boekje maar kopen. Hier komen nog een paar favorieten die meedingen, dus naar die eretitel: Lijflied van Amsterdam. En de rest hoort u dan het volgende uur. Johnny en Rijk, maar nu wat vrolijker. Je had er twintig jaar geleden moeten horen. Toen noemde men haar nog de grote nachtegaal. Als Borders dochter in een stijf is geboren, werd ze beroemd, haar stem was kolossaal. Maar toen de grote jaren langzaamaan vergleden, verleden, behoorde ook haar roem stil tot het verleden. Die is gedaan, met die hauwe, ze brandt. Anders steen. Is compleet door man. de kon ze makkelijk halen. De rebuilding is voor de Ze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 is gedaan met jouw superaan, want het systeem is, is compleet door de maan. De ogen zee kunnen ze makkelijk haal. De revielde het publiek voor reputatie. Johnny en Rijk op een prachtige Jordaan-parodie. Uh, nu gaan we een, uh, een volgende lied... moet ik toch iets over zeggen, want is dus de oerversie... Werd, werd daarvan ooit ingezongen door Henk Visser uit Tilburg in 1956. We je horen.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 dan een Amsterdammer te zijn Ik heb veel gereisd in reeds vroeg de wereld gezien En nimmer kreeg ik genoeg van te reizen naar die. Maar ergens bleef er een sterk verlangen in mij. Naar Hollands kust en de stad Adamstel en Nij. Waar oude bomen dromen hoog boven het verkeer. En over het water gaat er.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 Brand, als op het Leidse plein de lichtjes weer eens branden gaan. En het is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het liedo zijn de blinden voor het rand vandaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve smaar. Zo warm in arm, jij en ik, lachen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 Het Leidse plein, de lichtjes weer eens branden gaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje die we schaan.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 Zeggen ze moken, dat is dood. Maar ik geloof niks van die verhaal. Als ik zo door de stad heen loop, de kalmplaats dan nog steeds de katten. De nieuwe dag drukker dan ooit. Ik zie een jorgiapels jatten naar nee, Amsterdam, verandert nooit. Op zondagmiddag naar de vallen. En als je langzaam liep, dan zeg je meer Oh, dan met z'n hand De stoost zich tien keer op een En zondagavond, wij was het knokken Het hinderde niet tegen wie Tot de politie dan kwam fokken De vochten wilde tegen die Hey, Amsterdam Ze zeggen dat je bent veranderd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 That is the awful of Klaar, voor de orgelman, is hetjeblieft. Kent het eraf, middelbare dame? Of kom u in moeilijkheden taas? Een stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, wijdt u dat? Want ook een is maar een mens. De politiek is waterverf, daar doe ik niet aan mee.